In de A50 Apeldoorn richting Arnhem, bij knooppunt Beekbergen... is de verbindingsweg dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen van den Berg. Goedenacht allemaal. Mijn gast behartigt de belangen van ruim 14.000 ZZP'ers. Dat zijn kleine zelfstandigen. Uh, ze is sinds 2008 de directeur van FNV Zelfstandigen, Linde Gongrijp. Is in die hoedanigheid ook al een jaar lid van de SER trouwens. En uh, de reden dat we haar gevraagd hebben is dat het de week van de ondernemer is. Welkom in Casaluna. Welkom, ja, dank. Ja, we hebben afgesproken dat we je en jij zeggen, ja. we zijn ongeveer even oud... Ja. En, en dat is altijd een criterium om je en jij te mogen zeggen. vind ik persoonlijk altijd. Goed. En die, die achternaam trouwens even. Gon Grijp duikt nog wel eens op in de media. In ja, dat klopt. Rob Gongrijp, Grijp, hè, de, de man die uh, ja, Wikileaks sympathisant is. Familie eigenlijk? Of? Verre familielid. Alle ze met twee G's en eigen familie ooit van elkaar. Een Fries dorpje in Fries, klein dorpje in Friesland is het. Da daar komt het allemaal vandaan, dat ja. is de oorsprong. Ja, ja. Maar verder geen enkele bemoeienis met, uh, met hem. Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, Dus jij volgt het net als wij allemaal, wat er met hem gaat gebeuren en uh, dat soort dingen. Goed. Uh, laten we het hebben over de ZZP'er. Een, een betrekkelijk nieuwe ster aan het arbeidsfirmament, kan je zeggen. Een, uh, eentje die de oude structuren behoorlijk op de kop heeft gezet. Uh, met nu dus een eigen vertegenwoordiging bij de FNV. Misschien even handig voor de mensen die dat niet weten. Wat is, wat is eigenlijk een ZZP'er? Nou, een ZZP'er, misschien kunnen we in de week van de, zelfstandige ook af, van de ondernemer ook afspreken... dat we het gaan hebben over een ZP'er, eigenlijk een zelfstandige professional. Want onderzoek heeft aangetoond dat de ZP'ers dat eigenlijk het liefst hebben... dan een ZZP'er. Dat geeft eigenlijk <lacht> aan wat je niet hebt. Maar, maar, Terwijl... Want dat is nog verschil tussen een ZZP'er en een ZP'er. Nou ja, een ZZP'er is eigenlijk zelfstandige zonder personeel. En een ZP'er is een zelfstandige professional. En dat geeft ook eigenlijk wel heel erg goed aan over welke groep je het hebt. Je hebt het over zelfstandigheid ondernemers die voor eigen rekening en risico werken... en ze zijn professional. Dus onderzoek heeft een tijdje geleden aangetoond... dat ZZP'ers eigenlijk... Echt last hebben van die naam. En ik vind hem eigenlijk ook zelf raar. Dus misschien kunnen wij nu afspreken we dat we vanaf nu hebben over de ZP'ers. Zelfstandig professional. Hoeveel zijn er daarvan in Nederland, mevrouw? 670.000 schatten we. Maar dat weten we niet precies. En dat heeft alles te maken dat er ook geen definitie is van het begrip zelfstandig professional. Maar de meeste statistieken tonen toch wel aan dat je de groep zo groot kunt definiëren. Dus bijna 700.000. Ja. Da daar zijn er 14.000 maar lid van de Bond. Begrijp ja, ik. ja, dat klopt. dat klopt. Nou ja, de FNV heeft ook verschillende bonden die zich ook nog gerichten op de zelfstander. Je hebt ook een ZPO, hè, dat is de zelfstander voor alleen in de bouw. En dan heb je ook nog KIM, die vertegenwoordigt de kunstenaars. En dan heb je ook nog de kappers. Dus de FNV in totaliteit heeft zo'n 35.000 leden die zelfstandig professionals zijn. En wij, onze club, heeft er 14.000. Maar die ZP'ers moeten er zelf kennelijk ook nog aan wennen, dat daar ook nog een soort be belangbehartiger is. Ja, dat denk ik wel. Kijk, de ZP'er, wat, wat ze heel erg kenmerkt, is toch die vrijheid en die onafhankelijkheid. Dus uh, ja, er zit een beetje een soort uh, contradictie in van ze willen vrij zijn, ze willen onafhankelijk zijn, maar ze snappen natuurlijk ook wel dat je samen sterker staat. En als we dat gevoel hebben, ja, dan sluiten ze zich toch bij ons aan. Ja. En, en in welke sectoren zijn ze vooral bezig? Heel veel in de dienstensector, dat is natuurlijk een hele grote, dan heb je het over de interim managers, dan heb je het over de communicatieadviseurs, heel veel in de ICT sector. Ook natuurlijk veel in de bouw, en dat zijn eigenlijk wel de grootste sectoren waar ze opereren. En, en wat voor beroep hebben we het dan over? Dan heb je het over alles. Dan heb je het over de stucodeur... dan heb je het over de, de schilder, dan heb je het over de timmerman... maar dan heb je het ook over de projectmanager, de organisatieadviseur... Uh, de communicatiespecialist, en, uh, noem maar op. Ik las ook een paar hele exotische kamelenmelker. Uh, ja, nou, wij hebben 14.000 leden en we hebben 1.600 beroepen in ons bestand. En ja, we hebben altijd dat mooie voorbeeld van die kamelemerk En echt, die bestaat echt. Het is heel bijzonder wat die man doet. Die maakt kamelemerkers heel goed als je allergisch bent voor allerlei andere mm. producten. Dus die doet het heel erg goed in het zuiden van het land. We hebben ook dierenklauwverzorgers. Dat zijn mensen die alles weten van nou, hoe je om moet gaan met de hoeven van allerlei nou, beesten. Dus ja, het is een hele diverse groep. Het varieert van ingenieurs dus tot kamelenmelkers. Ja. Um, uh, goed, nou, we gaan uh, uitgebreid praten over die zp'ers en, en uh, over jouw betrokkenheid daarbij. Eerst maar even wat, uh, wat uh, zaken afwerken. Uh, Helke Span, mijn collega, die zat hier uh, vrijdagnacht. En die heeft iets achtergelaten voor ons op het antwoordapparaat. Even luisteren. Er is één nieuw bericht. Hoi Jurgen, met Helco. Jouw gast uh, Linde Gongrijp zou je kunnen zien als de ja, beschermvrouwen van alle kleine zelfstandigen in Nederland... Is er nou zo'n kleine zelfstandige waarvan zij denkt... ja, zo hoort het. Die is goed bezig. Dat zou ik wel eens willen weten. Ik wens jullie een mooi gesprek samen. Uh, hij wil de ZP'er dus een gezicht geven. Uh, ja. is, er, is er een voorbeeld, ZP'er? Zo, die je kan. Uh... Nou, ik, ja, het is een beetje flauw, maar ik, ik ken er heel veel. Want we hebben natuurlijk heel veel betrokken. We zijn een vereniging, dus als FNV zelfstandigen zijn we ook heel betrokken bij onze leden. En ik spreek heel veel ZP'ers. En uh, wat ik het mooie aan ze vind, is die diversiteit. Maar wat ze eigenlijk allemaal hebben: ZP'ers willen wat en die kunnen wat. En die zijn erg positief ingesteld. Dat is ook waarom ik er wel enthousiast van word van die ZP'ers. Dus ja, ik ken er een heleboel in. Onze ledenbestand waarvan ik zeg, nou, die zijn echt goed bezig. Mm. Uh, dat zijn wat kenmerken van zijn. Wat, wat, wat, wat kan je nog, zijn er nog meer rode draden te, te ontwaren uh, als het over ZP? Zeker. Als je kijkt gewoon naar de, de groep in totaliteit, dan kun je zeggen dat het toch vaak mannen zijn. Uh, het zijn ook vaak wat oudere mensen. Het zijn vaak mensen die ook een verleden hebben gehad in loondienst. Ze zijn over het algemeen ook wat hoger opgeleid. Hè? Dus... Maar, maar de, bijvoorbeeld dat ze wat ouder zijn, heeft dat ermee te maken dat ze dus, uh, laten we zeggen, als gewone werknemer niet meer aan de bak komen vanwege die leeftijd? Nee, wat je heel erg ziet is dat mensen op een gegeven moment... die arbeidsorganisatie ook ontgroeien. Hè? Kijk, waarom word je zp'er? Ik versprak het al bijna. Oeh, foutje. Waarom word je zp'er? Dat gaat heel erg toch ook om... je hebt behoefte aan vrijheid. Vrijheid over tijd en plaats afhankelijk werken. Maar je wil ook zeggenschap. Je wil zeggenschap over hoe jij je werk invult. Hoe je je klussen inzet. En je wil je ook verder ontwikkelen. En wat je ziet is dat toch veel mensen die arbeidsorganisatie... als een bepaald niveau hebben bereikt ontgroeien en denken van weet je, ik ga het gewoon lekker zelf doen. Mm. Nou, dan ben je over het algemeen wat ouder, zeg 40. Maar dat neemt niet weg dat ZP'er's ook vaak wel jongeren zijn, maar de grootste Deel van de groep ja. is wat ouder. En je zei van het zijn vooral mannen. W waar zijn de vrouwen in dit verhaal? Ja, nou ja als je kijkt naar de, de, de populaties, ongeveer het beetje zo 60% is man en 40% is vrouw. Dus het zijn toch meer uh, mannen. Ja, er is wel onderzoek naar gedaan. En het, het heeft ermee te maken dat ja, vrouwen toch wat risicomijner zijn. En die worden pas ZP'er als ze een partner hebben die ook een inkomen heeft. En ze zoeken naar toch die arbeid- en zorgcombinatie. Dat zijn de motivaties voor veel vrouwen om ZP'er te worden. En nou ja, dat aantal is wel stijgende. Je ziet aan de cijfers dat het aantal vrouwen wel toeneemt. Dus het zou best kunnen zijn dat over vijf jaar het gelijk is. Maar mannen waren... Doen, hè? Die, die, die groep steeds groter werd, waren mannen uh, de snelle stijgers. Ja. Um, nou nou schetst je net het verhaal van dat, dat dat mensen zijn die daar echt voor kiezen. Die, die misschien als ze zouden zijn blijven werken bij die baas... Uh, misschien op een gegeven moment ook wel heel gefrustreerd zouden worden en zuur. En, en, nou, je, kent, je kent die collega's ja, wel. Ja, ja. Uh, die beginnen dan voor zichzelf. Er zijn ook mensen natuurlijk die dat door de nood ingegeven moeten. Hè? Die, die ja. ergens buiten de boot zijn gevallen. Absoluut. Um, er zijn ook inderdaad wat je, precies wat je aangeeft. Als je 40 bent, 45, je wordt ontslagen. De Nederlandse arbeidsmarkt is vaak toch heel... We, we zitten nog. Een soort van crisis nog steeds? Ja, nou ja dan, dan lukt het gewoon sommige mensen... ondanks al hun capaciteiten niet... om die baan te vinden die ze zouden willen... Nou, uiteindelijk maken ze die stap. Maar wat je dan ziet, is dat die groep ook best succesvol is. Dus het is wel uit nood geboren, maar uiteindelijk is het een, is een positieve keuze. Wat je ook ziet, en daar is ook wel onderzoek naar gedaan... is het begrip schijnzelfstandigen. Dat werkgevers toch met een lichte dwang... Uh, mensen. Nou, die groep is niet zo groot. Er is onderzoek naar gedaan twee jaar geleden door het vorige kabinet. Ongeveer 8% van de totale populatie van de zp'ers... Zijn, nou ja, echt mensen die toch min of meer door een werkgever die kant op zijn. Die, die werkgever die heeft al een half jaar al tegen die man gezegd: van, Ga nou voor jezelf beginnen, dat is veel beter. En dan, dan... neem ik je weer aan en dan verdien je meer. Ja, ja. En, en, en dat gebeurt dan niet in de praktijk? Nou ja, dat gebeurt wel. Alleen als je kijkt naar de motivatie en de manier waarop mensen werken. Als de Belastingdienst het zou controleren... zou je kunnen zeggen van ja, ben je eigenlijk wel ondernemer? Want een zp'er is natuurlijk wel een ondernemer. Dus die werkt voor eigen rekening en risico. Die heeft geen gezagsrelatie tot zijn opdrachtgever. Nou, als je daarnaar gaat kijken... dan is nou, er ongeveer dat je denkt van... Nou, Zit er ook nog mensen bij die misschien al een tijd lang in een uitkering hebben gezeten... en uh, ja, van alles geprobeerd hebben, niet aan de bak komen... en denken van, nou, laat ik maar voor mezelf eens ja. een keer beginnen. Nou, er zijn een aantal hele succesvolle projecten. Bijvoorbeeld in Amsterdam heb je eigen werk. Dat is echt een heel goed uh, project. en nou, Die ongeveer uh, zegt 8, 8000 mensen die vanuit hun... Uitkeringssituatie, die worden begeleid in totaal. Hè. Dus eigen werk doet er in Amsterdam een paar honderd per jaar. Dat zijn mensen die toch ook van alles geprobeerd hebben. En dat ondernemerschap is dan een goede optie. Dat hebben wij ook altijd wel voor gepleit. Omdat je zelfstandig ondernemerschap of zelfstandig professional... is natuurlijk een belangrijke manier om zelf invulling te geven aan je loopbaan. Wat voor imago hebben ze eigenlijk, ja, wel een beetje Payers. af en toe een beetje dat mensen ook wel eens denken... van ja, ze investeren niet zoveel in scholing. Dus er zitten eigenlijk twee kanten aan. aan de ene kant zijn ze, worden ze echt wel bejubeld hè, als de brengers van de flexibiliteit. Maar ik kom toch ook nog wel vaak mensen tegen die zeggen... ja, die zit peer die investeert te weinig in zijn scholing. Het doet het alleen op zijn geld. Dus het is een beetje een, een dubbel imago, merk ik. Het hangt heel erg vanaf met wie je, met wie je spreekt. En vanuit welke sector je mm. komt. Dus het is... En, en, en is die arbeidsmarkt daar nou intussen een beetje op ingericht? Dat dit soort types bestaan? Nou, als je kijkt gewoon naar de, de kant van bedrijven... Die, die snappen heel goed dat er zp'ers zijn... en die huren ze ook gewoon een belangrijke mate in. Hè? Ook innovatie, want ZZP'ers zijn natuurlijk ook de brengers van innovatie. Hm. Maar voor een bedrijf ook makkelijk lijkt me, want je, je kunt een afgesproken periode met die, met die meneer of mevrouw afspreken... En, en je zit er niet voor je leven aan vast. Ja. Nou, het is een beetje een misverstand als je een zp'er inhuurt... als bedrijf voor alleen maar de ziek en piek. Dan maak je geen optimaal gebruik van de zp'er. De ziek en piek? De zieke en piek. Dus iemand dat? is ziek of er is een nee, nee. piek in het... Nee, dat je zegt als bedrijf van... nou ja, je of huurt het alleen maar in voor ziek en voor de piek. Hè? Ja. Dus dat je denkt alleen maar voor de handjes. Ja, ja. Dan maak je geen goed gebruik van de zp'er. Want dat is toch die professional. Maar bedrijven die heel goed snappen van... dat je een cluster klaar hebt van de competenties niet in huis zijn. Of je wil een innovatie doen. Of je wil iets implementeren. En... Je huid die ZPR dan in, dan maak je wel optimaal gebruik van die zp'er. Ja. Maar jij zit tegenwoordig in de SER ja. ook. Uh, dat lijkt me weer heel bijzonder. Dat, dat, dat, dat is al een soort erkenning toch ook. Ja, dat is ook heel bijzonder. En uh, ik denk dat die ZPR er, er ook heel erg blij mee zijn. Tenminste, wij hebben gewoon wel gemerkt onze leden dat dat het voor een belangrijke erkenning is. Kijk, de SER is natuurlijk een ontzettend belangrijk instituut in de Nederlandse polder. Sociaal economische Raad, ja. waar de werkgevers en werknemers ja. bij elkaar zitten en veel dingen afkaarten met z'n allen ja. om tegen het kabinet ook uh, nou ja, met een goed plan te komen. Ja, het is nu. een uh, gewoon belangrijk, adviserend orgaan van het kabinet. Dus uh, als jij uh, goed wil adviseren... dan moet je alle groepen werkenden in de Nederlandse maatschappij vertegenwoordigen. Met, en met een erkenning van een zetel voor ons hebben ze die stap wel gezet. Het is wel een, ja, bijzonder om dat mo te moeten meemaken. Ja, maar dan zit je dus met de ene kant werkgevers... en de andere kant uh, de, de vakbonden die uh, van origine toch uh, voor de arbeider zijn... Mm -hmm. En, en daar zitten jullie een beetje tussen. Ja. Want eigenlijk zijn het ondernemers ja. die, die toch ook weer een soort ja, als werknemer worden ingezet. Ja, nou ja, kijk, wij zien FNV-zelfstandigen eigenlijk als een soort verkenner op de arbeidsmarkt. We zijn twaalf uh, jaar geleden begonnen. En waarom? Omdat wij zagen dat op die arbeidsmarkt, zeker in de media, had je heel veel freelancers. Dat waren mensen die hun eigen vakmanschap verhuurden. Ze waren geen werknemer... Maar ze waren ook geen onderneming, hè? dus het was niet een MKB. En toen uh, dachten we van ja, maar dat is wel een groep die belangen heeft... die ze graag behartigd willen zien. Toen zijn wij gestart en met succes. Dus... Wij gaan er altijd uit, die ZP'er is degene die zijn arbeid aanbiedt op de arbeidsmarkt. En vanuit die gedachte ook wel ondersteund wordt in alle stappen die ze zetten op die arbeidsmarkt. En de FIV is natuurlijk bij uitstek de club die mensen bijstaat bij ja. al die bewegingen op de arbeidsmarkt. Maar, maar ik kan me toch ook voorstellen dat de belangen van de ZP'er wel botsen met die van de traditionele werknemer. De, de arbeider zeg ik er nog maar even. Ja, sommige sectoren zeker, dat speelt natuurlijk wel. Maar, de, maar dan zit je wel in dezelfde bond dus. Nou ja, we zitten bij de FNV zijn 19 bonden. Hè? En, en wij zijn een club die alleen maar de ZP'ers behartigen. En natuurlijk zijn er andere bonden die werknemers. En natuurlijk hebben we wel eens discussie. Hè? Bijvoorbeeld uh, nou, in het vervoerssector. Dat is natuurlijk De eigen rijder is eigenlijk wel een van de eerste ZP'ers. Mm -hmm. Maar dat botst wel eens een beetje met de werknemers in de... Die sector, nou, dan moet je gewoon een goed gesprek met met die, hebben. Die eigen rijder die wil liefst zoveel mogelijk en zo lang mogelijk rijden. Precies. Dus dat botsweddings. Terwijl weleens... die, die andere chauffeurs die zitten met hun CAO. Ja, dus dat weleens, dan moet je goed gesprek hebben. Maar dat geeft juist glans. <laughs> en dan komen we uiteindelijk altijd wel weer uit. Ja. Maar merk je ook dat ze bij de FNV eraan moeten wennen? Dat die, dat die verhoudingen toch een beetje anders zijn geworden intussen? Nou, tuurlijk. Kijk, FNV Zelfstandig is gebouwd op de uitgangspunten van de FNV. Of de vakbeweging, solidariteit, uh, waardering, gelijke recht. Dus daar komen we uit voort. Maar wij zoeken natuurlijk wel naar manieren, andere manieren om deze groep... Naar nou, hun belangen te behartigen. En natuurlijk botst dat wel eens. Hè? De hele discussie over flex. Het is heel De AOW-discussie die ja. nog steeds bezig is. De pensioendiscussie. Kijk, als je het hebt over flex. is het natuurlijk heel erg goed dat de FIV alert is op dat flex niet mag zomaar zijn. dat alles afgewend wordt op de werknemer. Maar natuurlijk zeggen wij ook wel eens. van stop eens even, gooi die zp'er ZP niet over een kam met de uitzendkrachten. Dus natuurlijk moeten we gewoon discussie met elkaar voeren. Maar dat is prima, uiteindelijk komen we er ook altijd wel weer uit. Ja, dat geloof ik vast. Ja, ja, ja. Ja, maar ze kijken vast ook wel eens raar zo naar jullie, Daar, ja. binnen de FNV. Nou ja, God, wij stellen wel eens dingen ter discussie... en dan moet men soms wel eens slikken en wij moeten ook wel eens... dus het is wennen, uh, soms, voor sommigen... Uh, het hangt ook een beetje van de sector af. Kijk, in de schoonmaak... er zijn natuurlijk sectoren waar er meer knelpunten zijn... en waar meer werkgevers zijn... die wellicht op een wat negatieve manier gebruik maken... van het zp'erschap. En dan ja, is er meer discussie. En dan zijn er wij er ook wel als FNV zelfstandig om te zeggen... Ja, je kunt het niet ten koste. Flexibiliteit mag nooit ten koste gaan van individuen. Dus hé, dat hebben we ook wel eens gedaan in, in een schoonmaak. Ja, je kunt daar niet mensen zeggen van nou je bent nu ZP'er, terwijl ze dat eigenlijk feitelijk niet zijn. Ja. ja. En daar zijn wij dan ook voor. Ja. Ja. En je gelooft het niet, toch wel? Ja, nee, nee, ik geloof het wel. Ik zit even te denken hoe dat dan... Bijvoorbeeld die hele AOW-discussie. Waar, waar staan jullie dan? Als, de achterban van, van uh, FNV-zelfstandigen. Wat vinden die eigenlijk? Nou, we hebben toen ook meegedaan aan het onderzoek. En veel van onze leden snapten wel dat je langer moet doorwerken. En dat is misschien een verschil. Uh, dat neemt niet weg dat AOW voor ZP'ers ontzettend belangrijk is. Want dat is eigenlijk hun enige zekere uh, pensioenvoorziening die ze hebben. En wij hebben natuurlijk ook wel moeten aankaarten bij de FNV... van jongens, als je het nou hebt over AOW... praat er niet alleen maar over werknemers, maar praat gewoon over werkenden. Nou, Volgens mij is die boodschap wel aangekomen. Ja. nou ja, boodschap aangekomen. Ik, ik begrijp dat er intern toch allerlei. Ja, het is pensioen, hè? Het is pensioen. Ja, ja, precies. Dat ja. is wel wat anders. AOW ja. is iets anders dan pensioen. Ja, AOW ja, is wel een deel van je pensioen. Ja. Maar dat is wat iedereen krijgt. Ja, nee, maar ik bedoel, er is binnen de FNV wel wat aan de hand. Uh, Jongerius heeft nu bedenktijd gevraagd. Hè, en het kabinet wil van alles. Dus... Ja, er gebeurt een hoop. Ja. ja en dan, en dan moet je om je positie ook zoeken. En je bent natuurlijk gewoon, je hebt te maken met. Je leden en je achterban. Dus wij moeten ook altijd, als wij in zo'n CERT traject zitten... dan moeten we ook altijd goed afstemmen wat willen onze leden Want uiteindelijk doe je het altijd toch voor je ja. leden. Maar nog even voor mijn begrip. Eigenlijk is de ZP'er zit, zit een beetje ertussenin. Is, is aan de ene kant werknemer en aan de andere kant werkgever ook. Nee, en, nou ja, neem, nee. Ik, neem ik, ik bedoel even ook in dat, in dat ZR-verband. Nee, nee, nee. Een ZP'er is een ondernemer. Ja. Heel helder. En die belangen van die ZP'er, die worden in Nederland... ...behartigd vanuit de geledingen van de vakbeweging... Ja. ...en vanuit de geledingen van de werkgevers. In Nederland is gewoon alles opgebouwd werkgevers, werknemers. En die zp'er is een nieuwe groep, ja. een nieuwe groep werkenden. Maar zitten, of zitten, we, zitten we, we, ik ook dus, een beetje in dat oude denken... Ja, van werkgevers ja. en werknemers? Ja, dat, ja, dat, precies. Ja. En dat zeggen wij ook altijd. Van, hou nou eens, weet je op. Natuurlijk heb je werknemers en werkgevers, maar je hebt ook zp'ers. En uh, dat is nu ongeveer 9% van de beroepsbevolking. Nou, De prognose is dat het zal stijgen naar zo'n 15%, misschien 16%... in de komende... Nou ja, zeggen zeg het tien jaar. Dus het is een ontzettend belangrijke groep mensen. Het is ook een hele belangrijke groep voor de Nederlandse economie. Ga... Dus laat het, laat het denken, nou werkgevers is een beetje los. Hè? En, en kijk nou eens naar hoe mensen willen werken. En, en de vlag ging uit een jaar geleden dat jullie dus in de serre mee mochten praten ook. En werd dat ook geaccepteerd onmiddellijk door de old boys en girls die daar al heel lang met elkaar... Nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd zo... dat we wel wat discussie hebben moeten voeren... dat het eindelijk zover was. Maar we zijn natuurlijk heel blij dat het zover is. En ja, je, wat je daar ook ziet... en dat is wel misschien een leuke anekdote... dat ik de eerste keer dat ik zo'n commissievergadering had... dat ik ergens ging zitten. Ik dacht van, nou, plek, ik ga zitten. <lacht> maar dan voelde ik al... ik dacht van, volgens mij zit ik aan de verkeerde kant van de tafel. Want ik zat aan de kant van de werkgevers. Dus er is een duidelijke... in de setting ook van de CER, er is een plek voor de werknemers... De, ja. Een plek voor de werkgevers en een plek voor de kroonleden. Dus natuurlijk moet je even wennen. Ja. En natuurlijk moeten zij een beetje wennen aan ons. Maar ik denk dat ze nu wel gewend zijn. Maar, maar jullie werden niet halverwege ergens geparkeerd of zo? Nee, nee, een beetje de... nee maar wij laten ons niet zo snel parkeren. <lacht> dat geloof ik ook niet, nee. ik. En, en um, um, uh, heb, heb je daar al een resultaat geboekt eigenlijk in IJsher? Uh, nou, er zijn de afgelopen jaar zijn er twee adviezen aangenomen. En ik denk het belangrijkste resultaat is dat... Elk advies wat er vanaf nu komt, dat er zelfs zp'er, daar altijd in meegenomen wordt. Nou, is dat positief of negatief? Ja, dat is altijd maar afwachten. Uh, maar het resultaat dat we nu wel geboekt hebben, is net een advies aangenomen voor ARBO. Dat is dus arbeidsomstandigheden. Nou, er werd heel erg gezegd van ja, er moet een gelijk beschermingsniveau komen... voor werknemers en zp'ers. Klopt, is ook zo. Alleen wat wij heel belangrijk vinden en wat ook aangenomen is... Dat dat mag, dat moet ook zo zijn. Maar het mag nooit zo zijn dat een zp'er dan extra moet investeren. Dus dat zijn concurrentiepositie verslechtert. Nou, dan denk ik, van, dat is een winst. Wat ook een, een winst is, is het gewoon het grote Z-advies: De zp'er in beeld... Nou, dat hij in beeld is, betekent dat hij niet meer zo snel uit beeld gaat. Mm -hmm. En dat er toch een lijst is gemaakt van alle punten... die voor zp'ers van groot belang zijn. Heb je het over scholing, heb je het over pensioen... heb je het over arbeidsongeschiktheid. Nou, En dat dit nu echt op de agenda staat en dat het nu aan de kabinet is... om daar gewoon stappen vooruit in te maken. Maar het is eigenlijk zo dat waar eerder in al die stukken... alleen maar over werkgevers en werknemers werd gesproken... daar komt nu ook de term zp'er in terug. Ja. Dat is de grote winst van ja. dit afgelopen ja. jaar door daar te mogen aanzitten. Eigenlijk. Ja, en de SER die, zet er ook, he, die zegt van nou, die, die ZP'er moet aan tafel zitten. Oké, okay, dat is dan opgebeeld toch die twee kampen om het maar even zo te zeggen. Maar de, de, dat gaat wel veranderen. Um, nou, nou klinkt dit uh, prachtig, hè, tot ja. nu toe. Uh, wil, uh, iedereen die dit hoort, die wil zp'er worden, volgens mij. Maar het is natuurlijk niet alleen maar roze geur. Nee. Toch, b, b, wat, wat, wat, dit is de week van de ondernemer. Misschien zitten mensen nu wel een beetje te denken... Van, ja, wat, wat moet ik nou, uh, ik, ik heb nog 40, jaar, 50 jaar in dit leven. Laat ik eens wat helemaal Ter iets werken. anders doen. Ja. Nou, het is de week van de ondernemer. En een zp'er is ondernemer. En ik denk dat daar ook wel veel uitdagingen liggen voor een zp'er. Kijk, een zp'er doet het heel erg vanuit de kennis. Vanuit vakmanschap mm -hmm. of vanuit ambacht. Je kunt iets, je, je, he, je hebt een vaardigheid... en dat wil je in de markt zetten. Maar wil je dat goed doen... dan moet je dus ook een goede ondernemer zijn. Nou, Wat is een goede ondernemer? Er zitten natuurlijk heel veel facetten aan. en ondernemerschap kan je wel leren... Maar dat is wel een aandachtspunt. Het moet ook wel een beetje in je zitten. Ja, het moet zoeken. een beetje in je zitten. Je moet, je, moet een beetje, je moet extra vert zijn. Je moet kunnen netwerken. Je moet je administratie op orde hebben. Je ja, maar moet... dat kan niet. Want ik zit de hele tijd te door, mevrouw. Nou, bijvoorbeeld. In de door is het vaak de echtgenoot als het, he, die dat doet. Maar dat is wel absoluut een aandachtspunt. En dat is ook wel iets wat in dat SER-advies staat. En waar wij vinden als FNV zelfstandig dat wij daar ook een rol in hebben te spelen... om onze leden daarin te faciliteren. Dus... Tuurlijk, daar, daar moeten nog wat slagen in gemaakt worden. Wat ook wel een heel belangrijk punt is... op het moment dat jij uh, zp'er wil worden... moet je inschrijven bij de van Koophandel. En wij denken, het zou zo goed zijn... Hè, want je kan je tegenwoordig heel snel inschrijven. Je kan je inschrijven en dan heb je, heb je een bedrijf... en dan ben je eigenlijk zp'er. Dat je ook eens weet van wat, dan, dat, wat dat eigenlijk betekent voor jou. Dat het betekent dat je geen pensioen opbouwt. Mm -hmm. Dat het betekent dat je geen arbeidsongeschiktheid hebt. Dat je, dat, weet je, al dat soort zaken. En dat stuk, daar, daar moet nog wel wat aan gebeuren. Ja. Uh. En niet iedereen is ervoor geschikt. En dat, dat is absoluut zo. Ik denk, van je als je heel goed bent in een vak... wil niet zeggen dat je een goede zp'er wordt. Maar, waarom ben je daar zelf zo mee begaan? Je, je praat er heel enthousiast over. En, en... Nou, het, wat ik al zei... Hè, wat, wat, ik heel, wat mij heel erg stimuleert en inspireert... wat, wat ik mooi vind aan zp'ers... ze kunnen wat en ze willen wat. En uh, ik denk dat het ook wel iets is wat ik zelf ook heb. Hè. Dat, dat, ik bedoel, je kan ook... Uh, soort ondernemer zijn, maar dan in loondienst. Hè? Dat interne ondernemerschap. En dat... Dat, um, dat, dat triggert mij om dat woord even. Maar, een beetje een raar woord, maar dat is, Ik weet even niet een ander woord. En wat ik ook wel vind, is dat er een gelijk speelveld moet zijn. Want ik zie dat ze heel veel bijdragen. Maar dat het toch nog zo lang duurde voordat ze positief worden neergezet. Ja, Niet zo van, ah ja, dat zijn alleen maar meisjes jongens die snel geld willen verdienen. Nee, ze leveren een belangrijke dag aan de economie. En het geeft ook mensen vrijheid om zelf invulling te geven aan je loopbaan. En dat mm. is ook wel iets wat mij erg inspireert. Daar wil je sterk van maken. We gaan zo eens kijken waar dat allemaal vandaan komt, van vroeger en zo. Want dat, uh, ja, dat, hoort, uh, dat hoort er ook bij je hier in Casa langs langskomt. We hebben gevraagd om muziek mee te nemen. Je hebt een bijzondere keuze meegenomen. Uh, ja, ik had, ik, had, ik had twee uh, nummers die ik eigenlijk heel graag wilde horen. Dat was uh, Yes, We Can Can van de Pointer Sisters. Dat is een nummer denk ik uit 1972... En ik was toen negen, maar nou, ik, ik heb in Engeland gewoond, dus de taal... Uh, en er werd bij ons altijd veel gedanst. En het zit ontzettend lekkere jazzy soul in. Dus dat, en dat was ook een prachtige LP met uh, vier van die helemaal mooi opgedoste dames uit de jaren, jaren vijf, dus dat sprak me heel erg aan. Dus daar heb ik erg veel op gedanst met mijn zus samen. En uh, Nina Hagen in Natuurtrainer, ja, ik heb die LP gekregen toen ik 16 werd. Hm. En ik weet, het was een prachtige LP waar ze ook nog zo op, op stond met zo'n sigaret. En dat is zo'n... Was hetzelfde album volgens mij waar. Ja, het komt dat na, is dat dus dat... het laatste nummer na onbeschrijpelijk ja, vibe. Dat, dat, dat, is, dat is eigenlijk haar bekendste nummer. Vrij ruig ook wel, voor de nacht zeker. Ja. Maar natuurtrainen is... Nou, je, je hoort dat ze geweldig kan zingen. Het is een erg eigenzinnig nummer. En er zit ook een bepaald soort humor in... wat mij enorm aanspreekt. En je hebt het vaak meegejodeld. Heel vaak. Er präsentiert, Spatzenwolken, Himmel flatteren, Wind bläst, meine Nase friert, und par auspuffroorig natternacht. Geen die Sanne unter, rot met Gold, zo so moet dat zijn. Sie ik op die Straße runter, fällt mir beide bekannter uit, Mir ist jetzt schwer ums Herz Ich brauch nur Vögel klottern sie und flieg mein Blick dann himmelwärts tut auch die Seele wie wie schön Natur am Abend stillestot zerknackst die Seelen tränen rennen das alles macht euren richtig macht und ich tu einfach weiter Ja, Nina Hagen. We dachten altijd maar dat het een beetje een, een schetsfiguur was. Die kan echt wel zingen. Ja, die natuurlijk. kan geweldig zingen. Het ja. was ook operazangeres geweest. Ja, die. ja een ja. ja. tijdje was ze met Herman Brood getrouwd, ja. zogenaamd. Ja, klopt. Nou, volgens mij was het wel echt, hoor. Ja, ja volgens mij ook wel vooral voor de publiciteit. Ja, dat is ook wel kunnen. Ja. Nou, het is een eigenzinnige dame. Of het ja. is een eigenzinnige dame. Ja, natuurtrainer. Eh... Um, Linda Gongrijp is directeur van FNV Zelfstandig. Is vannacht bij ons te gast in Casa Luna. En dat allemaal in het kader van de Week van de Ondernemer. Geboren in Hilversum. Uh, moest een paar keer mee in het kielzog van vader. Hè? Die zat bij de marine. Ja, klopt. En je zei net al, ik heb een tijdje in Engeland gewoond ook. Ja. Hoe, hoe was dat? Ja, ontzettend leuk. Het is ontzettend leuk om in het buitenland uh, te wonen. Tenminste, zo heb ik het wel ervaren. Hoe oud was je toen? Vijf. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren, ik zat op een Engelse school in uniform. Dus dat is ook een hele belevenis om dat uh, te mogen meemaken. En natuurlijk in het begin ja, spreek je de taal niet, maar dat pik je al heel snel op. Dus dan ren je weer naar boven en je zei, oh uh, mammi, wat is uh, verstoppertje, in een zieken. Nou, dan ren je weer naar beneden en zo pak je dat op. Dus het is een, ja, het leert je ook gewoon andere culturen toch kennen. Oké, okay, de Engels is natuurlijk wel heel dicht bij de onze, maar het is toch een ander, andere manier met elkaar omgaan. En ja, ik heb dat altijd als een ontzettend voorrecht uh, ervaren. Een andere manier van met elkaar omgaan? Kan je dat gebruik je dat nu nog in de hedendaagse werk? Ja, zoals je weet, je wat ik heel erg uh, uh, herinneren van Engeland is dat ze in de rij staan, keurig voor de bus. Uh, ja, ze zijn heel toch wel geciviliseerd. Uh, dat is natuurlijk wel zo'n woord, maar een andere omgangsnorm dan wij dat wel kennen eigenlijk in Nederland. En ik moet je zeggen dat als ik dat wel eens zelf ook maar op de trap, dat ik dan ook even vorderingen dat ik dan toch weer terugdenk aan die tijd in Engeland en denk van, Linda, ga nou eens even netjes in de rij. Staan. Dus ik, uh, ik heb het wel nog bij me. het stemmetje van binnen spreekt dan. En, ja. uh, uh, toen weer even terug in het gooi naar Engeland, begreep ik. Ja. En, uh, dat lijkt me dan ook raar als je dan ineens weer hier terugkomt. Ja, ja want dan, ik, kan me dan, ja, ik, ik was toen niet zo goed in mijn, in, in mijn Nederlands. Dus ik weet dat ik Nederlands moest lezen, moest ik helemaal omschakelen. Want ja, je, je, je droomt op een gegeven moment in het Engels. Ik bedoel, Engels is gewoon je taal. Dus dat was ook weer even wennen, maar dat, uh, ja, dat, dat, je leert je gewoon aanpassen. Kijk, als kinderen zijn natuurlijk heel flexibel en meegaand daarin. In Curaçao heb je nog gezeten? Ja, dat is, dat is wel erg prettig hoor, in de tropen. Dat is natuurlijk <laughs> prachtig. Ja, de tropen is natuurlijk, het is altijd mooi weer en ik hou gewoon heel erg van de warmte, dus dat is gewoon heel prettig. En uh, je gaat om kwart over zeven naar school. En dan ben je om half één één uur uit. En, rooster, en dan vanuit. ga je gewoon lekker naar de beach. En dan ga je lekker uh, <laughs> uitspelen En uh, ja, dat was ook wel een mooie, mooie tijd. dus dat uh, Mijn vader was een commandant zeemacht. Dus dat was dan al wel he, mooi huis en een auto met chauffeur. En dat is ook wel zo leuk om dat te ervaren hoe dat is. <laughs> Middelbare schooltijd, Curaçao, was leuk dus. Ja, heel ja. leuk. Um, goed, ja, we moeten met stappen daar doorheen. Want je hebt daarna wat gereisd en in Israël ook gezeten. Ja. Israël en veel naar India ben ik ook geweest. Israël was heel duidelijk ook een keuze. Dat ik uh, toch, uh, ja... denk, uh, ons gezin... Uh, mijn moeder heeft in het jappenkamp gezeten. Mijn vader heeft ook uh, lange, of lang... Die heeft ondergedoken gezeten. En uh, wij keken eigenlijk altijd naar de, de BBC... Uh, The World at War. Dus ja, over de oorlog werd altijd wel veel gesproken. Dus ik heb altijd wel een nou, ja, soort fascinatie gehad... voor de Tweede Wereldoorlog. En ook wel voor het Jodendom en, mm -hmm. en, en de kracht van Israël om het toch weer op te bouwen. Dus ik had wel, ik had daar wel iets mee, maar ook wel zo'n kiboets en zo'n collectief. Dat is ook wel dat ik denk van, goh, hoe is dat nou? Om... Je, daar ging je naartoe, naar zo'n kiboets? Ja, daar. Ja, ik heb daar een tijd in een kiboets gewerkt. Hoe is dat nou om gewoon met een groep mensen aan een gemeenschappelijk doel te werken? Want dat is eigenlijk wat wel wat wat, wat die kiboets heeft. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk wel iets moois. Daar, ik, daar zat de basis al voor die. Ik vakbeweging. denk het toch die betrokkenheid, om met elkaar iets te doen om, nou ja, bij te dragen aan de maatschappij. Ja. Ja. Maar dat, dat, dat werd, begrijp ik dan, ik heb natuurlijk een beetje over jou gelezen... werd een beetje een deceptie. Jij ging daarheen met een, een, een, ja. een, een, een rugzak vol met idealen misschien wel. Ja, ja. Nou, ik, vond de, ik, vond de, ik vond de kibbutz heel leuk. En ik heb er ook veel leuke contacten mee op gedaan. Dus heel veel mensen uit Zweden, o, o, he, gewoon uit Europa... Waar ik heel van geschrokken ben, is toch de arrogantie. En vooral de arrogantie ten opzichte van Palestijnen. Want ik weet nog heel goed, ik zat in de buurt van Nazareth. En dat is een redelijk Arabische stad. En er werd toch wel behoorlijk, nou, noem het maar, discriminerend gesproken. En dat, dat, dat, dat choqueerde me eigenlijk wel. Ik dacht van, nou, hoe kan dat nou? Hoe kan, hoe kan het nou dat jullie zo. Dus dat was. Ja, nou ja, daar heb ik wel een beetje moeten slikken af en toe. Hmm. En ook wel op, dat ik op mijn naam werd uh, aangesproken. Linda wordt het dan. En dat was dan zo'n liedje. Linda, Linda. Zo'n Arabisch liedje. En er waren gewoon echt een paar ja, Israëli's die gewoon echt wel haat koesteren. ervaarde ik dat. Alleen, ten opzichte van, alleen de... vanwege jouw naam. Ja. Hmm. Dus uh, daar weer weg daar weer terug weg. naar Nederland. Terug naar Nederland. Politieke logie in ja, Amsterdam. Uiteindelijk, Ja, ja. Ja, ontzettend een leuke studie. Uh, hele leuke docenten. Pieter Roy. Uh, Ja, Ik vond het een hele mooie studie, omdat het een brede studie is. En, en er zitten heel veel facetten aan. Dus je hebt volkenrecht en je hebt internationale betrekkingen, maar ook uh, nou, ik heb dan vrij doctoraal nieuwse geschiedenis gedaan. Dus eigenlijk de opkomst van de Verzorgingsstaat en, en noem maar op. Dus ja, ik vond het altijd. Ik heb het met heel veel plezier uh, gedaan, die studie. Dus, ja. Ja, nou. dat is een hele leuke studie. En, en toen heb je een tijdje in de media gewerkt. Uh, uh, als, als producer van ja. documentaires. Ja, Nou ja, dat kwam eigenlijk... Dat was wel toch wel heel lang mijn grote droom. Dat kwam waarschijnlijk door al die prachtige BBC-documentaires. Ik dacht van nou, als je televisie nou zo kunt inzetten... dat je toch, ja, toch weer die boodschap De hebt. mensen beter maakt. Ja, nou ja, dat je iets toevoegt. Dat je mensen ook historisch... Per, ja mm -hmm. perspectief geven. want Dat is wel iets wat ik denk dat ik belangrijk vind. Als je in een maatschappij leeft, dan is het ook belangrijk om te weten waar die maatschappij vandaan komt, of wat er speelt, of wat er heeft gespeeld. En ik denk dat dat wel, geschiedenis heeft me altijd wel heel erg geboeid. En ik dacht van, als je nou mooie documentaire kunt maken, zoals die, ja, die Britten dat kunnen, dat leek me echt fantastisch. Dus nou ja, toen heb ik een tijd gewerkt inderdaad bij een heel ja, bijzonder bedrijf. Die maakte eigenlijk uh, 16 millimeter uh, films. Dus echt die film, dat is wel redelijk bijzonder. Uh, echt voor de internationale televisiemarkt. Nou, het was hartstikke leuk. En ik begon echt helemaal onderop. Dat moet je gewoon, dat vak moet je gewoon leren. Dus dan moet je eerst de koffie halen. En dan uiteindelijk mag je ook een beetje de boel regelen. Op een gegeven moment hielden ze ermee op. Want het was toch wel een hele kleine niche. En toen dacht ik van ja, toen heb ik ook nog wel gesolliciteerd bij John de Mol. En ik dacht ja, maar dat is het niet. Want dat is mij toch iets te cynisch. Nou, ik denk, want daar hoor je wel, als je het dan hebt over ZP'ers... en mensen die voor zichzelf moesten werken, nou, die, die, die maakten daar denk ik veel gebruik van. Dan had je denk ik, een hoop voorbeelden kunnen zien van hoe het misschien juist wel of ja. hoe het juist niet moet. Nou ja, ik kan me ook wel herinneren. Mijn tijd was, had je natuurlijk alle de cameramannen en, en de, uh -huh. de geluidsstichters, waren natuurlijk allemaal uh, ZP'ers. En dan kreeg ik wel de opdracht van uh, onze directeur van... Uh, en ze mogen geen overuren schrijven. En je moet, ja, dat, dat, dat hoort gewoon bij het zaken doen. Ja, dat moest ook beknimbeld worden natuurlijk. Ja. ja. Um, dus eigenlijk is daar ook een beetje de basis gelegd... voor wat je nu doet. Je zag het daar ook gebeuren. Zo van... Ja, nou, ik, ja nou, met, ik, ik denk dat de basis meer zit in het... dat je, dat je toch iets wilt bijdragen aan. Dat ik denk wel dat die maatschappelijke betrokkenheid... dat zit er bij mij wel in. En die ja. belangen behartigen. En natuurlijk ook wel zien hoe hoe werk gaat en hoe mensen met elkaar omgaan. Want nou, ik, ik ik heb dat niet altijd ervaren. Het was een hartstikke leuke tijd. Maar ook hoe er met mij als eh, in is werd omgegaan... was ook niet altijd even plezant, om het maar even zo te noemen. Ah. Nee, maar het is grappig, want ik, zeg maar, al pratende zo, zoals we hier dan zitten... dacht ik de hele tijd van, nou, ja, ik vind haar niet een typische vakbondsvrouw. Nee, dat klopt. Um, uh, uh, wat, dat ook, wat dat dan ook is. Maar goed, uh, maar nu toch merk ik wel een beetje... Van dat daar zit, daar zit toch nog wel uh, iets onder. Zo van de, de, de drive uh, die komt wel ergens vandaan. Ja, of zo. de betrokkenheid. En uh, dat is denk ik ook waarom ik wel met plezier al een tijd bij de FNV werk. Omdat het, je staat ergens voor, je doet het met elkaar. En uh, je, je, je hebt ook iets voor solidariteit. En uh, je probeert mensen ook te verbinden En ja, ik denk dat dat, dat, dat raakt mij wel. En ook het, het lobbyen en het politieke, dat is ook leuk. Want dat is natuurlijk ook een beetje schaken. En er zitten heel veel facetten aan. Ja, aan maar dat kan je op allerlei manieren ja. doen. En het beeld wat bestaat van, van vakbondsmensen in het algemeen... is dat ze altijd een beetje en een beetje bozig. En ja, het... en, nou ja, die indruk werk je in ieder geval nee, niet. Nee, nee dat klopt. Nou ja, ik denk dat het ook niet voor niks is... dat ik bij FVV zelfstandig terecht ben gekomen. Want FVV zelfstandig is natuurlijk wel de nieuwe lood... binnen de vakbeweging. En uh, uh, ja... Misschien uh, voldoe ik daar beter aan. Ik, ik voel me niet voorongelijkt. Ik kom ook niet uit een vakbondsfamilie helemaal niet, uh, maar ik vind het wel belangrijk dat de vakbeweging er is en die heeft natuurlijk heel veel gebracht. En ik, ik draag daar graag een bij. En ik pas denk ik vooral goed bij de ZP'ers. Kijk, een beetje boos worden af en toe of niet? Ja, ik kan heel erg boos worden. Maar dat was ook wel een beetje bij natuurlijk. Want ik bedoel, we, we, we, we schetsen nu wel een soort clichébeeld van de vakbondsbestuurder, maar. Um, ja, af en toe moet je natuurlijk ook juist zijn. Ja, weer huis functioneel boos worden. Natuurlijk moet je, moet je af en toe boos worden. En natuurlijk moet je soms je punt maken. En moet je dingen scherp stellen. En moet je zorgen dat uh, nou ja, dat waar je voor je staat, voor je leden, dat je dat ook binnenhaalt. Nou, er zijn verschillende strategieën voor. Uh, nou ja, natuurlijk moet je dat natuurlijk. En ook intern word ik ook wel eens boos. Ik ja. ben ook, hè, je bent ook directeur van een organisatie. En je probeert goede dienstverlening te, te, te verlenen aan je leden. Dus ja, boos zijn hoort er af en toe bij. Maar ook, ook pragmatisch, dus vooral. Zorgen dat, dat het doel gehaald Pragmatisch, wordt. Pragmatisch, maar ook wel eens uh, echt boos. Ik denk, daar kan ik echt boos van worden. <laughs> ja. <laughs> Wat dan bijvoorbeeld? Nou, ik kan echt wel druk maken om, uh, om zo'n regeling... Van, dat is zo'n regeling over het uh, CRKBO. Dat is van mensen die uh, ZP'ers zijn in uh, opleidingsinstituten. En dan wordt er gewoon... of gewoon... Hè, dan wordt er zo'n club uh, tussen gezet... die dat allemaal moet, moet, moet regelen. En dan kan ik echt wel eigenlijk denken van... hoe kunnen ze dat nou doen? Want het zit, er blijft heel veel geld, vind ik dan bij die club hangen. Mm -hmm. Wat voor waarde voegen vermoeid... ze naartoe? En, en daar dat... kan ik dus echt boos om worden. Dat zijn ook allemaal zp'ers dan? Nee, dat zijn, dat, dat zijn, dat zijn vaak mkb'ers. Want die hebben een groot bedrijf <laughs> achter zich. Dus ik kan, ik kan daar wel boos om worden. Ik kan ook boos worden als, als wij worden neergezet. Want het gebeurt natuurlijk wel eens. als uh, je, hebt de, je hebt de echte, de echte zp'er. En je hebt een beetje die zieligerts. En die zieligerts, ja, die zitten bij FNV's zelfstandigen. Ja. En dat zeggen dan vooral ook mensen vanuit het de het MKB-hoek, daar kan ik ook boos ja, om worden. Ja, maar dan doen ze onrecht aan onze leden. Het midden- en kleinbedrijf. Wat moet er nu de komende tijd nou allemaal nog voor die zp'ers geregeld worden? Je hebt er net al wat, wat dingen over gezegd. Maar wat, wat zijn zeg maar, we op de agenda voor de komende tijd? Nou, wat wij heel erg belangrijk vinden is dat er uh, uh, zp'ers... Uh, die investeren toch niet zo heel veel in scholing en opleiding. En dat is wel ontzettend belangrijk. Want je bent natuurlijk zo goed als je laatste opdracht. En wij vinden dat er vanuit de overheid... Een, ja, een budget voor alle werkenden. Dus dat vinden we echt dat moet gebeuren. Wat ook echt moet gebeuren, is dat de aanbestedingswet... er wordt momenteel heel hard aan gewerkt door ELI, het ministerie van Landbouw en Innovatie... dat die aanbestedingswet ook zorgt dat ZP'ers kunnen meedingen in aanbestedingen. Dat is op dit moment echt niet het geval. En dat moet echt wel veranderen. Um, er moeten nieuwe collectiviteiten ontwikkeld worden rond pensioen en arbeidsongeschiktheid. Dat hoeft niet per se vanuit de overheid. Daar kunnen verzekeraars ook een rol in spelen. Maar dat moeten dan wel echte collectiviteiten zijn... waarbij uh, nou ja, de kosten en de voordelen ook weer terugkomen aan de individuele zp'er. En er moet echt een definitie komen van de zelfstandigen. Zodat ook het hele gedoe op de var en die onduidelijkheid... Die de is die, die de, verklaring die ze steeds arbeidsrelatie. Moeten... En dan ja. moet je er eigenlijk de var, DGA en de var uh, WIO... Uh, dus... Ja, dat, daar moeten echt slagen in gemaakt worden. Want en dan die die nog... moet steeds vernieuwd worden. Nou, het probleem zit hem niet in het vernieuwen. Maar daar hebben we wel voor gezorgd dat als je drie jaar dezelfde VAR aanvraagt. Hè, ze kijken ook naar het soort werk dat je doet, dan krijg je hem automatisch. Maar het knelpunt zit erbij, uh, dat je krijgt de var op basis van wat je zegt te gaan doen. Mm. Terwijl de controle is vaak op, over wat je werkelijk gedaan hebt. Ja, ja. En als er geen duidelijke definitie is, is het altijd een beginnetje hmm. van een arbeidsrelatie is dan snel gevonden. En dan is de zp de pineut. Ik, ik las, eh, volgens mij stond het in het Financieel Dagblad een interview met jou. En daar, daar pleitte je voor een staatssecretaris voor nieuw werken. Ja, klopt. En ik dacht van, hier zit zij. Ja. Nieu de nieuwe staatssecretaris nieuw <lacht> werken. Is ja. dat, zou je dat willen doen? Ja, dat lijkt me een geweldige uitdaging. Moet wel eerst D66 geloof ik in het kabinet. <lacht> ja, dat, nee, maar dat, dat, dat lijkt me dan geweldig. Als ik die kans zou krijgen, zou ik er echt voor gaan. Ja, nou, waarom hebben we dat gezegd? Kijk, het heeft er gewoon mee te maken dat er een aantal zaken moeten worden opgepakt. En wat je gewoon ziet in de politiek... is dat je voor het ene onderwerp zit je bij economische zaken. En het andere op zit je bij financiën. En dan heeft financiën een andere insteek dan sociale zaken. Even over die var, hè. Heel de, kort nog, hoor, uh, we hebben niet zoveel tijd. Oh, nu. Oh, nou, uh, zeg er nou maar gewoon dat je dat wil doen. En ja, dat wil dan... ik heel graag doen. Ja. En ik denk dat als er dan nou gewoon één, één, één, één staatssecretaris komt die ook kijkt van hoe mensen op andere vormen willen werken, zonder dat die arbeids- en dan nog steeds het belangrijkste manier zijn waarop mensen werken, maar ook die andere vormen stimuleert en mensen ondersteunt en die overgangen van die positie. Want als je werknemer bent en je wordt zp'er en je wil weer terug, is het allemaal verdomd ingewikkeld ja Overigens zijn dat er niet zoveel, want ik begrijp dat er een onderzoek op nu.nl staat. 10% van de zp'ers geeft aan dat ze maar terug willen na, ja. uh, onder een baas werken. Nou, zie je, ze zijn ook gelukkig, he, die ja. zp'ers. En, en omgekeerd, vier op de tien mensen overweegt om voor zichzelf te beginnen. Overweegt dus. Ja. Um, goed. Dank voor het gesprek en succes met alles wat je doet. Ja, graag en wilt gedaan. u meer weten over Linda Gongrijp, uh, kijk op onze site kazaluna.ncv.nl. Um, en na ene praat ik graag met u verder. Want wat zou u nou uh, voor eigen bedrijf zijn begonnen als u ooit de kans had gehad of misschien wil doet u dat nog wel de komende tijd? Um, of misschien bent u wel uh, zzp'er? Hoe is dat dan zo gekomen en bevalt het een beetje? Nou, dat soort vragen willen we graag weten. Laat het weten via kazaruna@ncrv.nl. U mag ook bellen 0800 1121. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV. In het kader van de door de regering gevorderde decentheid voor lokale omroepen. Volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Ja, het is toch verschrikkelijk? Wat? Tetje, ik begrijp dat niet hoor. Wat? Hoe kan dat nou? Tetje, hoe kan dat nou? Ik vind het echt erg. Hoe kan zoiets nou blijven liggen? We hebben toch een heel uh, documentatiesysteem opgezet. Wil je. Maar, ja, maar waarom blijft dat dan liggen? En waar? En dan moeten we het nu doen. Een oud... Radio. Maar dat is toch... Dat doe toch niet? Bergein. We zijn toch een actueel... Radio het radiostation voor Bergijk. Radio Bergein. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja, ja, maar Tetje. Ja. Tadje. Omdat ja, wordt... jij het wil dat we het alsnog... Nou, dat is echt gênant. Ik vind het gênant. Hoe lang is dat blijven liggen? Zo. Nou, oké, okay, goed. We doen het wel. Nee, laat maar. Laat maar tetje. dat toch wat zegt? Laat maar. We, we gaan het doen, ja. Oké, okay. okay, goed. Oh, we gaan... Ja. Ja, we, we, uh, dames en heren. Uh, Radio Bergrijk. En uh, er is een bericht blijven liggen. Ge Laten alsnog... we nou maar doen, anders blijft het nog langer liggen. Ja, precies, dus, Iedere uh... minuut is weer een minuut te veel. Goed, dat iets met... blijft liggen. Ja, dus, uh, uh, gemeentebericht. gemeentebericht. Gemeenteberichten. Uh, goed, dames en heren, even een gemeentebericht. Er is natuurlijk weer genoten, uh, een paar maanden geleden... van Koninginnedag in uh, Bergijk. Maar het is natuurlijk weer uit de hand gelopen. En hoe het ook kan... We hebben hier uh, opgestuurd gekregen van de, de Oranje Vereniging in Vreeland. Dat is heel ver weg ergens, boven de Grote Violen. Een, een programma... Een de grote pro Violen? Programma, de Grote Violen, ja. De Grote Violen? Ja, dat zeg je zo, als het heel ver weg is. Dat is ergens boven de Grote Violen. Dat is een oud-Bergeijks uitdrukking. Dan is het heel ver weg. Nee, dat is boven de Grote Riolen. Hè wat zeg je nou? Riolen. Zijn er geen violen? Wij zeggen van huis uit als we ergens heel ver weg moeten... Ach, dat is helemaal boven de grote violen. Nee, dat heb je altijd verkeerd verstaan dan van Eersel. Het is de grote riolen. En dan gaat het nog trouwens niet alleen maar om zomaar ver weg... maar ver weg boven de grote riolen, die kant op. Wij zeiden altijd. als, als naar we naar Eersel gingen... Oh, dat is helemaal boven de grote violen, zeiden we dan. Dan moest allemaal lachen. Ja, omdat je het verkeerd zei... En wij vonden altijd de, de bordjes langs de weg en de, een soort vorm van viool hebben. Daar kwam het vandaan. Bordjes langs de weg, een soort violen? Ja, dat zochten we naar, maar die vonden we nooit. Dus dan dachten we, oh, dan is het heel ver weg. Wacht even, volgens mij ben jij je leven lang voor de gek gehouden. Nou, er, er schijnen bordjes er zijn langs de weg in de vorm van violen. Ja, dat hebben ze wijs gemaakt. En dan gingen ze zeker lachend dat... achter jou aan om te kijken... of jij de bordjes die eruit zagen als violen kon vinden. Ja, dat is... ja. was meestal wel zo. Ja, ja. voor de gek houden ben je. Dus dat bestaat helemaal niet. De grote violen. Dus het is boven de grote triolen? Nee. Riolen. Je weet ook wel wat een riolen is. Net, net zei je boven de grote triolen. Ik zei riolen. Het zijn toch drie rivieren? De Maas, de Waal en de Rijn. Ja, maar dat zijn... Riolen. Nee. Dan zou je zeggen, boven de grote drie riolen. Afgekort in trio? Nee. Nou goed, ik heb daar een, een programma van hoe het boven de grote riolen... Uh, hoe ze daar Koninginnedag hebben gevierd. En dat doen ze de hele dag over, net als hier. Maar dan hebben ze een heel gevarieerd programma. Zijn ze ik... niet allemaal om zeven uur ook helemaal kapot gezopen? Nee, ik zal het even zeggen. Zo gaat het daar, in Vreeland, eh, boven de grote riolen. Dank je. Gaat het daar. Uh, zo werd Koninginnedag daar gevierd. Om acht uur, revijen. De herauten wekken de Vreelanders met hun trommel en bekkens. Oh, daar moet ik niet aan denken. Om negen uur. Het ik een kater om de acht uur op bed liggen, ze komen met trommels en bekkens. Ja, en... wacht nou even, want het is een heel gevarieerd programma. Om nou, 9 Klinkt het nu al als typisch boven de grote riolen? Ja. Om negen uur is het Vreelands borreluur in de verschillende Vreelandse etablissementen. Dan is om op tien uur even bijkomen in het gezellige. Is zelf het dorpshuis. Om 10.30 is het Freelands Borreluur in de verschillende Vredelands etablissementen. Om 11.30 is het even bijkomen in het gezellige gemeentehuis. Om 11.45 is het Freelands Borreluur in verschillende Vredelands etablissementen. En dan gaan ze om 2 uur even bijkomen in het gezellige dorpshuis. En dan om half drie hebben ze Freelands Borreluur... in de verschillende Vreelandse etablissementen. En dan gaan ze om half vier even bijkomen in het gezellige dorpshuis. En dan hebben ze om kwart over vijf een touwtrekspektakel. Ja. Op de, de korte bijkompauzes en de touwtrekwedstrijd. Nou, is het toch precies hetzelfde als hier? Ja, dat, de, de overeenkomst viel me zo op. Terwijl het boven de grote viool is. Gelukt. Nee, dat bedoel ik niet. Weet jij niet wat. Uh, wat vandaag het is vandaag? Hoe bedoel je dat? Ja, jij bent. Jij bent ja. Je bent jarig. Ik had gehoopt dat je het ook zou vergeten. Hoe kan ik dat nou vergeten? Er staat met de grote wasko -krijt op de toilet, kalkt. Ja, jongen. Bij is... mensen die een geregeld gezinsleven hebben... en een lieve vrouw thuis... daar is het een reden voor feest. Ik hoop die dag ieder jaar zo snel mogelijk te vergeten. Maar jij bent... Hoe oud ben je nou geworden? Dat ben ik vergeten. Maar ik niet. 45. Precies. Dat is toch best een heugelijke dag. Ach man, ik zie er helemaal geen gat meer in. Maar het is toch een heugelijke dag. Nee, ja. Iedere verjaardag druk je weer op, op het feit dat je eigenlijk een toch een volstrekt mislukt leven leidt. Ik heb... Ik heb, ik heb niemand die van me houdt. Ik heb alleen Radio bergen. Ik... Voor zolang als het duurt. Ja, dat weet ik ook wel. Ik heb eigenlijk alleen mijn al rechterhand. Die af en toe een beetje aardig voor me is. Ja. Maar heeft er niemand een uh, cadeautje voor je gekocht? Ja, ik zelf. Wat heb je gekocht? Een dingetooitje. Wat voor een. Wat ik merk. Een Fiat. Fiat Panda. Oh ja. Die zag ik in de aanbieding liggen. Ja, Die had ik op mijn eigen kussen gelegd. Hmm. En dat, dat probeer ik dan te vergeten, zodat als ik dan op mijn verjaardag wakker word, ja. dat het dan een verrassing ligt. Maar ja, het was niet zo'n hele grote verrassing natuurlijk. Nee, ik was het niet vergeten. Heb je toen voor jezelf gezongen? Nee, ik heb dat dingetje ik in de wc gegooid. En hmm. nou is hij verstopt. Nu zit ik met een gigantische overstroming op mijn verjaardag. Ja. Ja, het is dat ik gisteren nauwelijks of geen uh, tijd had. Anders had ik ook nog wel wat uh, misschien voor je kunnen kopen. Maar ja, het is goed te, uh, oh, jongen, ik vind mijn verjaardag vind ik samen met kerstmis vind ik de ergste dag van het jaar. Het lijkt me voor jou ook het ergste, ja. Dan wil ik eigenlijk maar dat, dat, dat ons liefde mij komt halen. Ja, doet hij niet, hè? Nee, hij is vreed. Hij zit daar boven te lachen. Hij zegt: Per, wanneer zal ik? Plak jij er nog maar eens een paar jaartjes aan vast? Met je dingetje door in je wc. En de overstroming daardoor. Ja, je zult er toch nog, als je het nou bekijkt als. Niet dat het glas nog half vol is, maar godzijdank al half leeg. Ja, maar dan moet ik toch nog de helft. Maar als je dan de rest van het leven als een kopstrook beschouwt. Dan heb je nog een halve kopstoot. Dat zou geweldig zijn, maar dat kan ik niet. Zo positief kan ik niet denken. Nou, zal ik dan een nieuw... Een Toy pandaatje voor je kopen? Ja, dus je liggen nou zeg. toch in die bak voor 50 euro cent. Maar dan moet je het niet tegen me zeggen, dan is het een verrassing. Moet ik het dan op je kussen gaan leggen? Nee, onder mijn kussen. Oh. Ja, nou weet ik het alweer. Je wordt bedankt. Sterf maar met je dingetooi. Schelen aap. Nou, nou. Ja, schelen aap, ja. Zeg ik, zout in de wonden strooien, dat kan je... Ik wou hier rustig op het kerkhof eventjes nadenken over hoe lang ik nog moest leven. En wie komt er daar achter de zerk waar mijn eigen vader vandaan gedoken... met zijn satanische grijns, die schele aap Sporenberg. Om zijn beste kennis weer eens in zijn gezicht te schrijven... dat hij misschien nog wel 30 jaar moet leven. Of veertig. Sterf toch, jij. Vijftig. We de baviaan, schele aap. Ga weg uit mijn leven, Toon Sporenberg. Ik wil je nooit meer zien. Ik wil dood. Ga dan weg. Nee, ik blijf hier naast je lopen. Ja, dan ga Ga weg! Ik ga rennen hoor, ik ga rennen! Ik kan harder rennen. Ga weg, Toons Borenberg! Nee, ik ga niet weg. Sterf een beetje radio bij je Ik wil dood! Ik wil dood! Hey. Pst, wacht even. Wat? Daar! Wat? Wie is dat? Waar? Daar! Wat, daar die? Wat is er van de vrouw van de bakker? Oh nee, Peer, nee. Je gaat niet op die manier je verjaardag proberen nog enige kleur te geven. Peer, niet. Hij heeft een rondje vastgebonden. Peer, doe het nou niet. Nee, ik doe het niet. Nou, dat is in ieder geval een wijsbespijn. Nou ja, ik liep mee even gaan. Beste kennis. We zijn beste kennis, Peer. Nou, ik voelde dat ik alweer hetzelfde ging doen. En er is een grote regisseur hierboven... En niet zo tegen dat ik altijd maar weer hetzelfde doe. Waarom? Nou, weet je wat? Ik heb je net een beetje lopen plagen. Ik trakteer op een kopstuk. Nou, dat vind ik sympathiek. En kijk nou eens wat er in je rechterjaszak zit. Ach. Een fiatje panda. Ach. Nou. En dat is een verrassing, of niet? Ach, dat vind ik een geweldige verrassing. Een gele. Peer van Eersel. Ach, jongen, Toon Sporenberg. Gefeliciteerd met je weer. Beste kennis van me. Dat had je nog niet moeten doen. Wat een verrassing. Ik wist voor niks. Ach, dat je eraan gedacht hebt. Mijn verjaardag, een feestdag. Precies. Ik heb een pandaatje gekregen van mijn beste kennis, Toon Sporenberg. Dan ga, Ach. gaan we naar Beeks en dan tracteer ik op een kopstoot. Nou, dat vind ik geweldig, wat een feest! Dan kun jij op de tafel met het fiatje Panda. Ach, dat had je nog niet moeten doen. Nee, eigenlijk niet. Ach, eigenlijk. ik had het geheim willen houden. Ach, geweldig. Ach. Nee, het lukt niet. Wat had je geheim willen houden? Ik gedaan? heb het geprobeerd, ik wou opgewekt doen. Merk je het niet? Nee. Het is niet gelukt. Nee, ik merkte het ook niet. Laat me maar alleen. Dag. Als je je bedenkt, zit ik bij Beeks, hè? Ja, laat me maar alleen. Fijne verjaardag, Peer. Dag, Toon. Was je nog maar acht jaar, Peer? Dan wist je niet wat je allemaal te wachten stond. Oh god, was ik toch maar weer acht jaar? Dan wist ik voor niks. Dan kon ik gelukkig zijn. Nu mijn vriendje Ja, Ja. Don't.